Dit is Jurant Jabkuma met het NOS Journaal. Het Iraakse leger is een operatie begonnen om de provincie Anbar op IS te heroveren. Grote delen van Anbar zijn sinds vorig jaar in handen van de islamitische staat. De extremisten veroverden in mei de provinciehoofdstad Ramadi op 100 kilometer afstand van Bagdad. De afgelopen weken hebben de Iraakse troepen al de aanvoerroutes van de IS afgesneden en de steden Ramadi en Fallujah omsingeld. Het leger wordt bijgestaan door Shiitische milities, elite troepen en lokale soenitische strijders. De beurzen in de Verenigde Staten reageren positief op de overeenkomst tussen Griekenland en de andere eurolanden. De indexen openden iets meer dan een procent hoger ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. De laatste twee handelsdagen waren de beurzen in de VS al positief gesloten... omdat beleggers al voorzichtig anticipeerden op een deal met Griekenland. Drie mannen uit Den Haag zijn veroordeeld voor de schilderswijksrellen van twee weken geleden. Ze hebben van de politierechter 42 dagen celstraf gekregen, waarvan 31 voorwaardelijk omdat ze al elf dagen in voorarrest hebben gezeten, komen ze direct vrij. Wel krijgen ze nog werkstraffen. De straffen zijn veel lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor de redden was de dood van Mitch Henriques. Hij overleed door zuurstofgebrek toen hij werd gearresteerd. Voor de redden in de Schilderswijk staan vandaag vijf verdachten terecht in een snelrechtprocedure. In Eindhoven, Gelderop en Nune hebben vanmiddag meer dan 12.000 huishoudens een uur zonder stroom gezeten. Verkeerslichten werkten niet en mensen lieten via Twitter weten dat ze vast zaten in de lift, de parkeergarage niet uit konden of niet konden pinnen. Bedrijven waren telefonisch onbereikbaar. Het weer bewolkt een periode met regen of motregen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw weinig zon en soms wat regen. Het wordt dan een graad of 20. Later in de week minder regen, meer zon en warmer. Kan vrijdags tegen de 30 graden lopen. Dit was het in OES. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eenbrugge 6 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn 7 kilometer. En verderop in de richting Den Bosch bij Everdingen 3 kilometer door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag bij daar staat 2 kilometer file door een ongeluk. En er is één reis ook dicht. Op de A13 richting Rotterdam 9 kilometer tussen Knop en Chris Klausplein en de afgelopen rode reis. Aan 15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost-10. En op de andere rijbaan richting Rotterdam het staat bij Papendrecht 5 kilometer. A20 richting Gouda, bij Rotterdam Centrum 4. En op de A20 richting Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 5 kilometer door een ongeluk. Daar staan twee rijstroken dicht. A27 Utrecht naar Breda, tussen Noorloos en Werkendam 6 kilometer. En op de N15 Europoort richting Rotterdam, Daar staat tussen Afrit Briele en Spijkenissen 8 kilometer door een kapotte auto. Bij Spijkenissen is één rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Got it. Chaka Khan, Chaka Khan. She most definitely got some. roster.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 Overlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zij, de menen zijn. Ze zij leken mist van Duits, Cécile en Anouk. Oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zij. Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu Francais, En ik zei Is er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 Mijn hart vol met liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie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 Met de prachtigste verhaal. Oh god, wat is er lief?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 Calling and the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Who let the Who Who Who Who let the dogs out? Who Who Hey man, don't get angry. Two of the calling them K9. But they tell me, hey man, start up the party. put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Is on. I gotta get my groove on, got my mind down yeah. gone Do you see the rays coming from huh. my eye, walking through the did The Digimon is making them huh. down. Huh. Me and my white socks, short dealing gassy garanti color Any caliber huh. do, I'm taking huh. you, that's why they call me Pitbull huh.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 Islands in the sun I wish I